Jelle Visser met het NOS-journaal. In Utrecht is een noodbevel afgekondigd vanwege een demonstratie tegen de coronamaatregel in de stad. Ondanks een verbod heeft de actiegroep Nederland in opstand aangekondigd om toch te gaan protesteren. Bij de jaber staan dranghekken en tientallen politiebusjes. Bij afritten van de snelwegen rond de stad staan busjes van de mobiele eenheid. De politie zegt aanwijzingen te hebben dat relschoppers de demonstratie willen aangrijpen voor gevechten met agenten. De actie was daarom eerder deze week al verboden. In een deel van Catalonië en Spanje zijn weer strengere lockdownmaatregelen van kracht. De autoriteiten maken zich zorgen over het stijgend aantal coronagevallen, met name onder landarbeiders. Sinds vanmiddag gelden voor 200.000 inwoners reisbeperkingen.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 Bij het politiebureau in Zwolle hebben zich honderden boeren verzameld. Ze willen aangifte doen tegen minister Schouten van Landbouw vanwege haar nieuwe veevoerbeleid. De minister wil het eiwitgehalte in veevoer verlagen. Dat leidt volgens haar tot minder stikstofuitstoot. Maar de boeren noemen het dierenmishandeling. Voorafgaand aan de rit door de stad had een groep boeren bij Zwolle met trekkers de snelweg A28 geblokkeerd. En Fidan Ekis en Renze Klamer gaan vanaf eind augustus een nieuwe dagelijkse talkshow presenteren... tussen 7 en 8 uur s avonds op NPO1. Beiden bevestigen dat op Twitter. Het programma moet de opvolger worden van De Wereld Draait Door... dat in maart na 15 jaar is gestopt. Het nieuwe programma wordt net als DVD gemaakt door BNM-Vara. De nieuwe talkshow wordt afwisselend uitgezonden met M. Dat programma van Caro en Sirvee was de afgelopen maanden ook al te zien op NPO1. Het weer, het blijft bewolkt, soms regenachtig. De temperatuur ligt tussen de 17 en 20 graden. Morgen waait het nog harder. Met vooral langs de kust en op het IJsselmeer forse windvlagen. Later neemt de wind af en klaart het op. Het wordt... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn wat problemen bij Amsterdam. Op de A10 Noord is een ongeluk gebeurd. Je hebt daar nu 10 minuten vertraging richting Zaanstad. Dat veroorzaakt ook een kwartier tijdverlies op de A5 richting Amsterdam. Daar staat het vast voor de aansluiting met de A10. En op de A1 Amersfoort richting Amsterdam heb je 20 minuten oponthoud tussen naar de vesting en knooppunt Diemen. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dat was de single van Donna Summer. en this time I know it's for real. Even na drie uur. ja, Het is begonnen daar in Oostenrijk. albert -Jan. Klopt. Ja. De kwalificatie. Daar hebben we het dan over. Ja en dan de Q1. Dus deel 1. Met nog ruim elf minuten te gaan. Met nog maar een paar auto's de baan op. De, de grote jongens die staan nog in de pits. Maar we houden u op de hoogte. Als er spannende ontwikkelingen zijn. Maar in ieder geval er wordt weer gereest. En uh, ik heb uh, het verleden, of de afgelopen weken naar die uh, Sim-races gekeken. Ja. Af en toe krijg je ook de neiging van, dit lijkt wel een simrace, want het lijkt zo gigantisch op elkaar. Maar dit is live. Dit is echt live wat er nou uh, gereden wordt. Ja, het is wel een beetje saai zonder uh, publiek. Uiteraard, maar goed. Uh, maar goed, we zijn blij dat, uh, dat ze weer uh, begonnen zijn. Ja. Verder in dit uur. Nou, wat gaan we doen? Uh, nou, We hadden natuurlijk een hele originele uh, uh, uh, diploma-uitreiking op het circuit Zandvoort afgelopen week... Onze collega's van NH waren daarbij aanwezig. Dus daar gaan we even, uh, ook even naar kijken. Uh, ja, het circuit, ik, ik, ik, ik zei het al in het, uh, het uh, uh, Zandvoortnieuws in het kort. Er is weer wat uh, heibel over dat beton. Ik dacht dat die discussie ook al achter de rug was. Maar schijnbaar niet. Maar over een tweetal platen daarover meer. Verder, wat hebben we nog meer? Ja, natuurlijk, uh, ondanks, uh, ja, voor, het was natuurlijk prachtig weer. De Duitsers hebben vakantie. En uh, gelukkig weten de Duitsers massaal Zandvoort uh, te vinden. En uh, ook daar hebben onze collega's van NH een, uh, een, uh, een reportage over gemaakt... die wij u niet willen onthouden. En voor de rest hebben we natuurlijk nog wat Zandvoorts nieuws in het kort... Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. Dankjewel, Albert-Jan. En bekijken kan via zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio aan de Torweg, Tina. Goedemiddag allemaal. We gaan lekker een nieuwe single draaien van Nia en Sam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 Deuntje in deze plaat van Nia en Samse. Zo dadelijk weer nieuws over het uh, circuit Sanford. Buiten dat er morgen gewoon uh, gp gekeken wordt... is er ook nog uh, ander nieuws te melden over het uh, circuit. Dat gaan we doen naar deze van uh, Circus Custus. Staan sta niet aan te gaan met mijn mond vol tanden. Nee, ik heb normaal wel mijn woordje klaar. Het is net of na, nou. alles is veranderd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 Dingen. Gewoon is bij mij echt wel gek genoeg. Lijkt wel alles af, zo loop ik te swingen. lazen is toch al dagenlang niet in de kroeg. Net als op het schootlijn voor de allereerste keer. laat pijl bel me bellen, deze jongen komt niet meer vervelend. Over mijn oren, onderste boven, daar dan nog kan. Leave. De waren actief van 1980 tot en met 1996 hebben ze lekkere muziek gemaakt. En volgens mij is dit echt hun grootste single geweest. Sikkers, kusters en verliefd tot over mijn oren. Precies kwart over drie. We zouden het gaan hebben over het circuit. En wederom is daar weer wat discussie over het circuit. Er moesten tribunes komen en die moeten wel een beetje stevig staan natuurlijk, albert Jan, Anders storten ze in. Klopt, maar daar was drie weken geleden, hadden we dat ook in de uitzending... en uh, de, uh, uitgebreide aandacht aangeschonken. En toen kreeg ik de indruk dat die discussie uh, ook uh, afgelopen was. Maar wat schetst mijn verbazing? Circuit Zandvoort moet asfalt voor extra tribunes weer verwijderen. Circuit Zandvoort moet delen asfalt ten behoeve van de extra tribunes weer verwijderen. Dat vindt het college van Zandvoort. Is het het nieuwe college of het oude college? Het nieuwe, denk ik. Hey, ik denk het nieuwe. Ja. Nou, dat is ook een binnenkomen.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 Het college is nu voornemens een last, uh, een last onder dwangsom ter hoogte van 300.000 euro op te leggen als het circuit het asfalt niet weghaalt. Tevens wordt een preventieve dwangsom ter hoogte van 50.000 euro ja, per dag opgelegd ter voorkoming van herhaling van de overtreding. Circuit Zandvoort is op 19 juni per brief over het voornemen geïnformeerd en heeft de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Stichting Duinbehoud stelde dat het gebruikte asfaltgranulaat op Ciclizandvoort giftig zou zijn. De omgevingdienst Eimond heeft de kwaliteit van het asfaltgranulaat onderzocht... en daaruit valt op te maken dat er geen teerhoudend asfaltgranulaat is toegepast. Materiaal dat wel teerhoudend was, is afgevoerd. Verder blijkt uit de rapportage dat het toegepaste, niet-teerhoudende granulaat gecertificeerd is, overeenkomstig de eisen uit het besluit bodemkwaliteit en daarmee geen bedreiging voor, voor de bodem. Zo, helemaal vol. Ja, heb je, heb je dit, als je dit echt kritisch leest, dan denk je van, nou, ze doen er alles aan om het netjes te doen. Ja, maar ik snap er nog steeds helemaal niks van, want er mochten extra tribunes gebouwd worden. Klopt. En die moeten toch ergens opstaan, anders ja, alles starten ze in, en lijkt is, bij dus. En het is niet giftig asfaltgranulaat en het is uh, en dan zal de discussie, het circuit zelf is, is een evenementengebied, om het zo daaromheen, daaromheen is het natuurgebied. Dus waar, waar, waar hebben ze het nou over? over? Over het natuurgebied of over de evenementenvergunning? Ik heb geen idee, maar ik denk wel dat er, uh, gewoon, ja, dat er weer een nieuw zienswijze van het uh, circuit gaat komen, uiteraard. Tuurlijk. Want... Op, uh, op dit verhaal. En uh, ja, het verhaal is gewoon, uh, er mochten tribunes komen ja. en die moeten ergens opstaan. En anders, anders gaat het gewoon niet lukken natuurlijk. Nou. Ook dit dossier zal worden vervolgd. Dankjewel Albert-Jan, je maakt ons weer helemaal blij, maar juist. Mm. <lacht> Lekker hè, dat soort uh, verhalen op de Sanfordse Radio. Goed, we gaan het weer wat uh, vrolijker uh, maken met uh, de heerlijke muziek uit de jaren 80. Ook drie draaien we veelvuldig. Hier is Lina Louis en Claire Staal. Yes.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 Linda Louis en Claire Style. Zometeen gaan we weer naar het circuit en dan voor iets heel leuks: de Diploma-uitreiking uit Haarlem. deden even lekker mee met uh, deze gauwe van Duran Duran en The Ordinary World. Ja, wat een rare tijd hè, leven we in uh, met uh, corona en dergelijke. En uh, ja, dat corona, dat had ook invloed op uh, de centraal schriftelijke eindexamens. Want die gingen dit jaar niet door, uh, Albert-Jan. En nou hoorde ik uh, van de week op de televisie en de radio... dat er nog nooit zoveel geslaagden zijn geweest als... <laughs> Dit jaar, maar dat komt niet omdat uh, in één keer uh, zeg maar, uh, uh, de leerlingen allemaal beter geworden zijn... of dat ze bevoordeeld zijn doordat er geen uh, centraal, centraal schriftelijk eindexamen is. Maar dat komt ook doordat uh, heel veel uh, scholieren toch een beetje examenvrees hebben. En dan heb je dus uh, minder kans van slagen. Nou was het afgelopen week groot feest voor de welgeslaagden, laten we het zo zeggen. Ja, en wel op het evenemententerrein van de Circuit Zandvoort. Heel mooi. Want het ACL, hè, geloof ik. Leerlingen, ja, leerlingen van het Eerste Christelijk Lyceum Haarlem hebben een onvergetelijke diploma-uitreiking achter de rug. Vanwege de coronamaatregelen, zoals jij terecht stelt, was het niet mogelijk in school. Dus moest er een alternatieve locatie gevonden worden. En dat werd er niet zomaar één. Want hoe mooi is het als je je diploma in de Pitstraat van het Circuit Zandvoort in ontvangst mag nemen. In totaal zeven HAVO en VWO-klassen kwamen afgelopen donderdagavond naar het circuit van Zandvoort. Ze mochten natuurlijk niet allemaal tegelijk de Pitstraat in. Het gaat klas voor klas, of het ging klas voor klas. Om half zeven was de eerste aan de beurt en zo'n 30 HAVO-leerlingen verzamelden zich op een groot parkeerterrein bij de ingang van het circuit. Alle auto's waren natuurlijk feestelijk uitgedost en de sfeer was uitzinnig. Onze collega's van NH maakten er de volgende reportage over. Wat een feest voor de geslaagde leerlingen van het Eerste Christelijk Lyceum Haarlem. Door de coronamaatregelen konden ze niet op school hun diploma ontvangen... en dus werd er een leuk alternatief bedacht. De pitstraat van het circuit in Zandvoort. Hey, allereerst, van harte gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Wat een opkomst dat jij. Ja, goed hè. We hebben er wat moois van gemaakt. Ja. Jawel hè. Sophie van Hart gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe vind je het hier op het circuit? Ja, echt heel gaaf. Echt heel leuk. Ik had het niet zo leuk verwacht. Ik, uh, ik dacht een rondje en, uh, en weer weg. Maar uh... ja. nee, ze hebben er echt een feest van gemaakt hier. Ja, ik ben de moeder van Kaya. Ja. Hoe vindt u het hier op het circuit? Oh, het is superleuk. En het is eigenlijk misschien wel stiekem veel leuker dan gewoon op school. Het gaat bijna net zo snel als bij een echte pitstop. Alleen een handtekening zetten en de speech, die zit in een tas. Die kunnen ze thuis rustig teruglezen. En de rector, die heeft ook een passende rol vandaag. Ik heb een finishvlag in mijn handen. Ja. Ik heb de eer vandaag om onze leerlingen dat werk op minstens het circuit verlaten, op minstens het ECL verlaten, te mogen afvlaggen okay. en daarmee de toekomst in te vlaggen. Ja, ja ja, ja. Uh, ja, ja. En hadden jullie een uh, goede of een mooie cijferlijst? Ja, we gaan naar het VWO volgend gaan jaar. Dus ja, okay. ja, nou. is allemaal al zevens en achten. Ja, ja, het is, niet, ja. Dat is niet waar. Okay. Nou ja, 8-8 voor Engels, dat was, uh, dat was de doorslaggeving, dus... Uh, Oké. Okay. Maar uh, nee, uh, hij is mooi geworden. En wat nog mooier is, is dat ze ook nog eens een rondje over het nieuwe circuit mogen scheuren. Ja, ik ga achter het stuur. Ja, ja, ja, ja. en dan uh, keihard door de bocht. Ja, zeker weten, ja. Ja, ja. Kost u wel op voor uw zoon? Ja, op absoluut. Bovenop, ja, ja, ja, ja. Als het heel scherp is, ga ik zachtjes. Dus dat is een fijn gevoel en het feit dat je dit als afsluiting mag hebben, dat vergeet ik echt nooit. Ja. Hoe ja. hard ging je vader door de kombocht? Uh, iets te hard, ja. maar ik moest hem goed vasthouden en uh, ik bleef zitten. Dus dat is ja. goed. Mooi hè, wat een feest daar uh, op het circuit afgelopen donderdag. Uh, jammer genoeg heb ik dat nooit meegemaakt, uh, Albert Jan. Hè? Dan heeft het toch nog een klein beetje. Zien gaat die corona, ja, dat moet je eigenlijk niet zeggen, want zo leuk was het ook niet. Maar ze hebben wel lekker genoten tijdens de diploma-uitreiking van het ACL. Dank aan onze collega's van NA Nieuws voor deze geweldige reportage. En de giechelende meiden, dat was ook wel leuk natuurlijk. We draaien weer muziek voor je. Hier is Fruitcake, en I like that way. De Duin van Vloed kijken En ondertussen zitten wij naar de Q2 te kijken. Van de kwalificatie voor de race van morgen. Spannende Q2 ja. op dit moment. We hebben nog zes minuten te gaan. En uh, Max Verstappen die is uh, de enige die op medium banden rijdt. Maar hij staat wel uh, keurig netjes op de zesde plek op dit moment. Ja, uh, maar maar, ik vind, maar dan, dan, ja, jij zei het al. Van, uh, uh, dan is hij iets van plan. Uh, dan wil hij dus de, de, de slicks. Vanmorgen extra... Euh, euh, Laten we zeggen euh, nu niet gebruiken... Zodat die morgen meer slicks kan gebruiken. En dan start hij op de medium moet. Je moet starten met de banden waar je, je tweede kwalificatie mee rijdt. Hè. Dus hij start op medium. En heeft dan nog wat weinig gebruikte uh, sliks over. Ja, dus, of, uh, of hij moet uh, alsnog zometeen uh, met de rode baan opgaan. Dat weten we niet natuurlijk. Ja, maar ik vind dit al uh, heel gewaagd hoor. Want uh, hij probeert het natuurlijk. En als het niet lukt, ja, dan kan hij alsnog... Uh, in, uh, hoe lang heeft hij nog? Vijf minuten? Vijf minuten. minder dan vijf minuten. We houden hem nu op de hoogte. Oké, okay, een hele, hele spannende Q2 ja, met uh, de actie van uh, Max Verstappen. En uh, tot aan uh, vier uur uiteraard uh, meer kwalificatie nieuws even op het klopje. Kijk al <laughs> Ja, Dat heb je wel eens. Hè. Nou, we gaan nog even lekker door met de muziek uit de jaren tachtig. Hier is Jellybean en de Sidewalk Talk.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 Samen met Madonna. Ja, je uh, Jelly Bean en de uh, sidewalk top. Ja, je moet eigenlijk, als je nou uh, in Zandvoort uh, bent, ik ben in Zandvoort. Dan moet je een uh, beetje Duits praten, Albert-Jan. Want uh, ja, het barst er weer van, hè? Dat is de voertaal, hè? De voertaal. Want uh, sinds begin juni zoeken toeristen weer massaal uh, Zandvoorts weer op. Veel hotels en appartementen zijn vol geboekt voor de hele zomerperiode. Lana Lemmens van het Zandvoort Marketing is blij met de toeristentoestroom. Het gaat echt heel goed sinds een aantal weken. De Duitsers weten ons weer te vinden. Lana Lemmens ziet ook dat ondernemers het nog altijd zwaar hebben. We zijn er nog lang niet. Ze hoopt dat de veerkracht van de ondernemers genoeg is om dit jaar te overleven. Ik hoop echt dat ze kunnen knallen deze zomer... en dat ze deze hele zware winter die eraan zit te komen gaan redden. Onze collega's van NH waren op een stralende mooie dag... ...in Zandvoort en maakte daarover de volgende reportage. Ja, inclusief het interview met Lana Lemmens... ...en met Suzanne Janssen van het uh, volledig geredoveerde Amsterdam Beach Hotel. De toerist weet ons gelukkig gewoon weer te vinden. We merken dat de hotels, de appartementen... Uh,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 summer feeling it's so wonderful and warm breathe me in breathe me out I don't know So Er waren twee hits en non-stop. Als eerste eetje uit het heden. Dat was uh, Harry Styles en Watermelon Sugar. <laughs> en erachteraan uh, Love Unlimited en I'm So glad That I'm a Woman. Ja, we zitten ondertussen naar, uh, naar de kwalificatie uh, te kijken. We zijn inmiddels uh, bij Q3 aangekomen, Albert-Jan. En uh, inderdaad wat wij zeiden van uh, die uh, maxi-stappen. Ja. Enig op uh, mediumbanden en de rest allemaal op uh, soft. Klopt. En, uh, en hij heeft dus uh, op, op, op medium zeg maar, heeft hij, uh, zijn snelste tijd neergezet in Q2. En ja. dat betekent dat hij als enige morgen op uh, medium banden gaat starten. Klopt. En uh, dus, dus, laten we zeggen, zijn, zijn, zijn strategie heeft gewerkt. Ja, ja het maakt het wel even spannend. Want ja, met medium banden tussen al die softbanden. We, dan, dan mag je blij zijn dat je, dat je in de top 10 uh, eindigt. Vaak is dat niet het geval. Maar ja, ik ken het circuit natuurlijk ook door en door. Dus de strategie heeft gewerkt. Hij is nu door naar Q3 en die staat op het punt uh, van beginnen. En uh, wij houden nu op de hoogte. En dan kunnen gewoon weer de rode bandjes eronder. En dan kunnen we gewoon weer de rode bandjes En die heeft hij dan morgen weer extra. Kijk, kijk, kijk, kijk. kijk, kijk. Dat is weer tactiek. Goed, even geheel iets anders weer. Uh, door het uh, doortastend optreden van omstanders en het gebruik van een AED een apparaat dat wordt gebruikt voor reanimatie bij een hartstilstand... kon de kitesurfer die al enige tijd geleden gewond raakte in Zandvoort... zijn ongeluk nog navertellen. Als de AED 500 meter verderop had gelegen... waren we misschien te laat geweest. De AED in Zandvoort is een initiatief van kitesurfer Martijn van Dijk. Als organisator van de Kitesurf Race Hoek tot Helder... zamelde hij samen met andere deelnemers en de Hartstichting Geld in... waarmee het AED aangeschaft, AED's konden worden aangeschaft... Ik kwam erachter dat langs de kust een aantal zwarte plekken zijn wat betreft AED-dekking. Dus daar ben ik mee aan de slag gegaan. Dat vertelde hij tegen onze collega's van NH Nieuws. En zij maakten de volgende uh, uh, de reportage over de, de, de zwarte plekken uh, de, die er nog zijn bij de AED's ro rond en langs de kust van Nederland. Er kwam iemand vanaf het strand naar boven gerend, die heel hard riep, uh, kite, crash, kite crash, En wij wisten natuurlijk niet hoe of wat, dus we zijn hier naar achter, waar onze uh, eerste hulp. En we hebben hier de verbandkoffer uh, en de AED, die hebben we gegrepen. En we zijn gewoon uh, knijterhard gaan sprinten. was de momenten gisteren in Zandvoort, nadat een kitesurfer door de wind zo hard op het strand gegooid werd, dat hij gereanimeerd moest worden. Door het doortastende optreden van de surfcommunity en de aanwezigheid van een AED kan de watersporter het navertellen. Gelukkig was onze, onze kite-instructeur wel al dusdanig snel. Die was al begonnen met reanimeren en dan later kwamen natuurlijk ook de reddingsbrigades en alle hulpdiensten. Maar omdat we heel dichtbij zitten waren wij als eerste ter plekke en konden toegediend worden. Dus dat was, ja, dat was heel fijn dat we die hadden. Een AED dus. Een apparaat dat wordt gebruikt voor reanimatie bij een hartstilstand. De AED in Zandvoort is een initiatief van kitesurfer Martijn van Dijk. Afgelopen jaar hebben we in samenwerking met de Hartstichting de hele Nederlandse kust uitgerust met AED's. Ik kwam erachter dat, dat er een aantal ja, zwarte vlekken waren qua, qua AED-dekking. En daar ben ik toen mee aan de slag gegaan. Met zijn kitesurfrace Hoek tot Helder zamelde hij en andere deelnemers geld in, waarmee de AED's aangeschaft konden worden. Via een WhatsApp-bericht hoorde hij over de reddingsactie in Zandvoort. Zij dus vertelde. Ja, hij heeft het overleefd. Nou, dan heb je wel echt kippenvel hoor. Nou ja, dat is echt heel mooi dat je op die manier kan bijdragen aan iemands leven eigenlijk. Je maakt hem open. Er zitten hier eigenlijk de instructies in. De AED in Zandvoort heeft zich ondertussen bewezen. Toch pleit Nancy voor nog betere dekking langs de kust. Dat is nu toch verspreid. Weet je, als het uh, 500 meter verderop gebeurt en daar is niks. En dan, ben je gewoon, kan, nou, dan kan je te laat zijn. Ja, het uh, belang inderdaad van uh, de AED heeft zich uh, weer bewezen hier in Zandvoort. Nancy Wesselhoorde van de uh, spot hier uit Zandvoort. Uh, en die heeft dus uh, mede door de AED uh, de keiter kunnen uh, redden. Daar in Oostenrijk wordt het steeds spannender Jan. we zitten in Q3 nog vijf minuten te gaan. Valt Rie Bottas op P1, Lewis Hamilton P2 en Max Verstappen vinden we op dit moment op P3, dat is in Q3. En Albon, de teamgenoot van Max Verstappen op P4, door Carl Steens gevolgd. Naar verder Leclerc, Norris, Stroll, Ricardo. Waar dus is Vettel gebleven. Vettel heeft, is als elfde geëindigd in Q2, dus die, die is eruit. Vettel met zijn Ferrari heeft inderdaad de Q3 niet gehaald. Dus die zien we morgen niet bij de top 10 terug. Op de startopstelling van de Formule 1 daar in Oostenrijk. De eerste race van dit jaar. dat gaat een spannender worden. En nu nog even kijken wie morgen op Paul Position staat. Zou het weer Lewis Hamilton worden? Je hoort het zo.